Hij volgt per 1 juli Pieter Broertjes op. Remarque schrijft sinds 1996 voor de krant. Hij was onder meer buitenlandredacteur, politiek redacteur in Den Haag en correspondent in Berlijn. Volgens de sollicitatiecommissie is hij een inspirerende en stimulerende aanvoerder van de redactie. Philippe Remarque is de partner van volkskrant columniste Sylvia Witteman. Hij is nu nog correspondent in Washington. In het Retserkoek Kangen zijn twee mensen opgepakt in de 18 jaar oude verdwijningszaak Willeke Dost... Het meisje van 15 verdween daar in 1992 uit de boerderij van haar pleegouders. De pleegmoeder en haar zoon zitten vast en worden verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning. De politie houdt er rekening mee dat het lichaam van Willeke Dos bij de boerderij is begraven. De hoofdofficier van Justitie in Drenthe zegt dat achteraf gezien misschien te lang is uitgegaan van een vermissingszaak en niet van een misdrijf. Hij benadrukt dat de politie tegenwoordig een scherpere houding heeft bij het zoekraken van jongeren. Het Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde kinderboek gaat dit jaar naar De Boomhut. Het bekroonde boek is gemaakt door Ronald Tolman en zijn dochter Marije. Het gaat over een ijsbeer en een bruine beer die in een boomhut klimmen. De jury heeft het over een tekstloos prentenboek waarvan de tekeningen gelezen kunnen worden. Arjen Robben is er bijna zeker van dat hij snel naar Zuid-Afrika kan afreizen om in actie te komen op het WK. Dat zei de aanvaller na de eerste behandeling aan zijn hamstringblessure liep hij op in het oefenduel met Hongarije. Robin wordt vanmiddag opnieuw behandeld door zijn fysiotherapeut. Het weer. bewolkt maar ook zon. In het zuidoosten een kleine kans op een lichte bui. Morgenmiddag een paar buien en iets warmer dan vandaag. Gemiddeld 21 graden. Dit was het NMS.